blijft voor ons nog uh, zo en er, is ook, er wordt nu ook gewisseld. Gozens gaat eraf. Verhoek komt er dan bij. Gozens één keer gevaarlijk ge geworden. Maar dan krijgt hij de bal voor zijn rechter. En dan zie je hem toch twijfelen. Ook al staat hij dan vrij weliswaar een beetje onder druk voor Coutinho. Dan wacht hij toch tot die bal bij zijn linker komt. En daar was dan net de ruimte niet om te schieten. En dan komt er zelfs niet eens een schot. Ook al ben je dan kansrijk. Feyenoord krijgt veel de bal. Maar vindt nauwelijks openingen in de defensie van Adenhaag. Nu weer proberen over de rechterkant. Jan Maat met een lange haal. Maar gewoon over de goal van Coutinho heen. En inmiddels hebben ze ook op het, in het publiek door dat Feyenoord vandaag absoluut machteloos is. Je ziet het aan pellen. Nog misschien wel het beste. Niet alleen omdat hij uh, zijn hoofd steeds omlaag houdt, uh, richting het gras kijkt. Maar ook omdat hij alle duels van Omeru verliest. Iedere keer als hij wordt ingespeeld, is de Nigeriaan eerder bij de bal dan de Italiaan. En dat is toch in uh, heel veel wedstrijden dit seizoen anders geweest. En als Pelle het al af laat weten, dan is het wel zo'n beetje gedaan. We gaan naar achter. Het is de 4-3 van Elson Hooy. Nac komt op voorsprong tegen Rodie C. De na-competitie is eigenlijk niet meer te ontlopen voor de ploeg uit Kerkraden met de standen op andere velden. Opnieuw is Anthony Leurling heel belangrijk, was al eerder aangegeven, was doelpunt maken in de as van het veld. Gaat hij er langs bij Wielaard, hooi speelt de keeper uit en scoort. En wij gaan naar Bas. Ja, want daar ligt de gelijkmaker er dus in bij PSV NEC. Die komt op naam van Amelieu. Bij PSV is iedereen boos omdat er een overtreding aan vooraf gaat. Weliswaar aan de andere kant van het veld op Willems die niet wordt bestraft. Of door scheidsrechter Nijhuis niet wordt gezien. En uh, ja, als je niet fluit moet je door. Dan kan bij PSV iedereen de hand omhoog steken en zeggen moet je niet fluiten. Nee, blijkbaar niet. En dan komt er een voorzet richting het strafvolggebied. Die wordt op PSV weggekopt en komt dan weliswaar met een beetje geluk... op de rand van het strafvolggebied voor de voeten van Remi Amelieu. En die ja, schiet hem gewoon prachtig in de verre hoek. Waart hem al geen kans. En zo krijgt PSV toch een beetje het uh, loon te verwerken voor het. Nou, de angst is misschien wat te veel gezegd. Maar door het feit dat het allemaal wat laconiek loopt. En dat het allemaal de indruk wekt. Nou ja, het zal wel loslopen. Maar het loopt helemaal niet los. 14 minuten voor tijd. En als het dan losloopt, loopt het los voor NEC. Want dat komt via Remy Amelieu. Gewoon heel brutaal in Eindhoven. Terug van 2-0 achter tot 2-2 gelijk. Een wissel bij PSV. Toivonen aan de kant. Wijnaldum erin. En nu zal PSV toch nog even een volle bak gas moeten geven. Via de rechterkant Hutchinson naar de aftrap. Bal naar Mertens. Dribbeltje. Aangetikt zou je zeggen door voor. Scheidsrechter zegt de Nijhuis heeft gefloten. En gaat PSV een uh, vrije schot toekennen. Op 18 meter van het doel. En uh, Van Bommel heeft de bal gepakt. Die heeft dat niet zo heel lang geleden werkelijk fenomenaal gedaan. Met een streep in de kruising. En het lijkt erop dat hij dat nog wel eens een keer wil proberen. Het publiek heeft door dat PSV wel een uh, steuntje in de rug kan gebruiken. En gaat maar weer eens wat lawaai maken. Van Bommel heeft de bal klaargelegd. Nijhuis gaat de muur op afstand zetten. Daar wil Babos wel bij helpen. In die zin dat de muur volgens de Hongaarse keeper in ieder geval goed moet staan. Er wordt gewezen. Beetje naar links. Stapje naar links. Stapje naar rechts. En nu staat het goed. Van Bommel achter de bal. Mertens achter de bal. 78 minuten. 2-2 Twee de stand. PSV stond met 2-0 voor. Van Bommel met de aanloop en die rost hem wel door de muur. Maar tegen de vuisten van Babels af komt er nog een nastoot via Willems. Die komt er inderdaad en die schiet tegen de keeper op. Die laat hem los en van dichtbij is het dan gewoon 3-2. Lens is de slechtste man op het veld voor PSV vandaag. Want die heeft nog niets goed gedaan. Maar hier loopt hij, eh, en dat doet hij dus wel goed, tegen de bal aan. Die dat van de borst van Babels. Foutje voor de keeper en PSV staat weer voor 3-2. En dan die wedstrijd met een rare scoreverloop in Waalwijk. RKCV Vitesse Richard. Ja, volop spanning hier hoor. Het schot van Jansen, net buiten het strafstopgebied, gaat een meter naast het doel bij Zoet. 75 minuten op de klok hier in Waalwijk. En RKC leidt met 3-2. En zo is het ineens goed nieuws weer voor die ploeg van Erwin Koeman. Zeker als je kijkt naar de tussenstand bij NAC, Rode JC. Ja, dan moet als RKC dit volhoudt, dan zijn ze toch wel veilig. Volgende week nog op bezoek bij NEC. Dat zal geen lastige of geen makkelijke wedstrijd worden natuurlijk voor RKC. En wat te denken en wat te zeggen. Dan van Vitesse, dat misschien wel definitief hier vanmiddag de kans op de tweede plaats verprutst. Of kan de ploeg van Fred Rutte zich nog één keer oprichten. Kwam terug van 2-0 tot 2-2. Banada door de overtreding van Kasia op Jozefzoon. De terechte strafschop voor RKC. En de goal binnengeschoten door uiteindelijk RKC. En zo leiden zij dus met 3-2. Een hele interessante slotfase. Wij gaan snel naar Arno Vermeulen. AZ komt op een 4-0 voorsprong tegen Pex. Zwolle. De goal van Maher. Maar belangrijker dan wel de paas van Hendrikse van de Noord. Prachtige paas. Maar hij dan met zijn linkerbeen passeert hij van dichtbij Boer. AZ het al een tijdje eigenlijk speelt in een 4-4-2-systeem. Wie weet om dat uit te proberen. Verraast aan de donderdag tegen het PSV dat Gertjan Verbeek toch een tactische verrassing in huis heeft voor de. Bekerfinale In ieder geval levert het nu een doelpunt op voor AZ. Trouwens, Zwolle heeft ook kansen gehad, maar heeft ze gemist. Dat is een idiote tweede helft met heel veel ruimte, heel veel fouten, maar is ook wel aardig om naar te kijken. AZ dus op een 4-0 voorsprong. Het heeft al drie keer gewisseld. Deze goal nu is van maar her. AZ trouwens, dat ook nog bij de eerste acht kan komen en in de playoffs kan raken door de resultaten van Groningen en Heerenveen. Zo'n idiote competitie is het. AZ staat nu twaalfde, maar het zou met twee overwinningen nog zelfs in de playoffs kunnen komen. Maar handiger is het via de bekerfinale. Dat kan aanstaan het donderdag. En als PSV tweede wordt is Europees voetbal sowieso binnen in Alkmaar. Frank Wilaert, Rayado, Feyenoord, daar is het toch echt helemaal gebeurd. Hè? Het is echt ongelooflijk. Ja. Feyenoord krijgt de kansen wel. Nu ook weer pellen uit een hoekschop, gewoon een kopkans die je met hele seizoen ziet maken. Als je die bal zijn kant op ziet gaan, dan weet je gewoon: dit is een doelpunt. En vandaag denk je dat ook steeds. Ik heb dat al een keer of drie gedacht, maar alle drie de keren kopt hij de bal dan centimeters naast de goal van Coutinho. Het is zo'n dag waarop Feyenoord nog uren kan voetballen zonder doelpunten te maken en 2-0 achter staat tegen Ado Den Haag en daarmee de kans op de tweede plaats uh, is aan het verspelen is in uh, deze competitie. En Ado tegelijkertijd, door die resultaten op dit moment bij Groningen en Heerenveen, uh, bezig is aan een prima wedstrijd. Want dat zou zomaar nog in de play-offs voor Europees voetbal terecht kunnen komen. Gezien uh, de pro het programma ook nog van volgende week. Want dan mag Ado naar uh, Peck op bezoek. Dat is dan al veilig als het goed is. Dus dat speelt dan nergens meer voor. Schaken met nog een bal richting Pelle neerleggen. Dan in het centrum voor Verhoek. Hij komt niet eens meer op doel nu. Legt hem nu naar de nog dichter bij de goal staan de Verhoek toe. En het levert slechts een hoekschop op. Want Verhoek kan er dan uiteindelijk niet bij. Vormer maakt haast in het laatste kwartier van de wedstrijd. Maar haast, nou dat doet het niet. Het gaat meer om de nauwkeurigheid uiteindelijk voor Feyenoord. Nog maar weer eens een bal voorbrengen. Coutinho werkt dan achterin weg. Klaas hier nog met een schot voor de 2-1. Hij blijft hangen daar. En dan gaan we uiteindelijk naar want De bal gaat naast. Prachtig! Doelpunt, Anthony Leurling. De ene is nog mooier dan de andere. Het is 5-3. NAC speelt ook komend jaar in de eredivisie En de play-offs om degradatie zijn wel zeker voor rode JC. Hij wordt te zwak aangepakt als hij afgaat op het strafschopgebied in de as van het veld. De loge. Invallen bij Roda, moet hem gewoon laten lopen. En vanaf de rand van het strafschopgebied, Anthony Leurling met een fenomenale stiftbal En wat is het dan zonder dat Kurto er nog met een handje aan zit. 5-3, hier is het klaar. En wij gaan naar Baswolderijs. Nee, naar Bob in Heerenveen, want Heerenveen leeft nog. Het is 2-3, twee, de tweede van El Ganassi. En weer krijgt hij hem op een presenteerblaadje. Van Finn Bogasson. Herenveen was al aan het stormen de afgelopen minuten. En dat levert nu dus de aansluitingstreffer op: Herenveen Utrecht 2-3. Henk Kok, VVV, is ook zeker van de nacompetitie. Maar Groningen moet winnen. Ja, Groningen moet winnen. En als ze vandaag hadden gewonnen van VVV... dan was Groningen in elk geval zeker van de play-offs geweest. Maar zo ver is het nog niet. En Groningen, ja, de missie konden daar op de laatste wedstrijd. Ik denk het eerlijk gezegd van wel. Van We hebben nu 81-minuten gevoetbal en de stand is 0 tegen 0. En VVV is dichter bij een doelpunt geweest dan FC Groningen. Ik heb bijvoorbeeld een situatie 1 tegen 1 gezien... tussen voor en Van Dijk, de verdediger van FC Groningen. Er lag een zee van ruimte, alle vast... ...maar Novoer werd afgetroefd door het goede verdedigen van Van Dijk. En zo ging deze mogelijkheid voor VVV ook verloren. Er wordt uitverdeeld door de VVV. De bal wordt opgepikt door Wildskut. Die speelt aan de linkerkant stuurt no Novoer weg. Maar Novor heeft meneer Van Dijk voor zich. En dan weer zo'n paas in het niemandsland... ...waar niemand van VVV wat mee kan. Helemaal niemand. Slechte paas van Novoer. Zo heb ik ook ballen gezien van Bakuna. Hele vrije bal die stomweg over de zijlijn werden gespeeld. Wat was het vanmiddag tot dusver een ergernis is in de koel. 82 minuten gevoetbald. 0-0. Gaan wij weer naar de Amsterdam Arena. Ajax, Willem en die Hoekschop van Ajax. Met nog altijd die drie. Dan komt de vierde. Ja, en het is Sim de Jong. De aanvoerder zelf. Die doet. Leuk voor hem. 4-0. 82e minuut Ajax. Noblesse oblige. Tegen Willem 2 komt op 4-0. Hoekschop vanaf de linkerkant. En zo stelt men een beetje af. Richting uh, de 90 minuten. Want dan kan het feest hier echt losbarsten. Ajax gewoon te sterk. Uh, heeft uh, toch nog meelij gehad. Een beetje met Willem 2. Heeft niet echt alles op alles gezet. Maar 4-0 zegt eigenlijk al genoeg. 4-0 Siem de Jong, de topscorer van Ajax. Zijn 12e doelpunt dit seizoen. Hij zorgt voor 4-0 tegen Willem 2. Was Stichler, PSV weer voor? Een beetje typerend voor het hele seizoen deze wedstrijd? Nou, dat het allemaal moeizaam gaat als je dat bedoelt. Zeker, ja. want uh, dat gaat het. En dat je bovendien thuis tegen NEC... waarvan je op papier zegt dat het niet zo moeilijk moet zijn... in de slotfase eigenlijk meer achteruit dan vooruit loopt. En maar met samengeknepen billen moet hopen als PSV dat allemaal goed gaat. Nou ja, dan klopt het wel. Valkenburg gaat maar eens van afstand schieten. Het is 3-2 dus. En NEC komt met George, een van de invallers... die nu op 20 meter van het doel gaat liggen en zitvoetbal wil spelen. Nou is hij daar misschien heel goed in, maar hij is de enige die dat wil. En als je geen medespelers hebt die dat ook willen proberen, dan houdt het op. Bovendien wordt hij dan zelf teruggefloten vanwege een overtreding. Weer het afklemmen van de bal. Er gaat nog een extra aanvaller komen bij NEC. Comboy naar de kant, dat is een bek. En platje in het elftal. En dus alle registers open nu bij NEC voor de slotfase. Maar PSV de kansen wel gekregen heeft om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Via invallen, Lokadia bijvoorbeeld zo even. Maar ook hij had een beetje te veel tijd nodig om in het strafgebied van NEC aangekomen de bal snel onder controle te krijgen. Ze denken blijkbaar allemaal dat er heel veel tijd is. En als je heel veel tijd denkt te hebben, dan neem je vaak nog meer dan je al krijgt. En is de kans verkeken. Lens heeft daar dus vandaag patent op. Want die heeft behalve dan een belangrijke goal. Want hij maakte de derde een hele slechte wedstrijd gespeeld. Waarbij het eigenlijk allemaal net niet lukte. Nu wil hij een voorzet geven die via het lichaam van Amieu wegstuitert en over de zijlijn gaat. En dan krijgt PSV na 85 minuten ruim... Een ingooi te nemen, maar het feit dat PSV daar echt geen haast mee maakt, sterker nog wat tijd rekt, dat geeft eigenlijk wel een deel van het verhaal weer. Hutchinson krijgt de bal van Lens, wipt hem nog even op, houdt hem nog een paar keer hoog. Zal ik een ingooi nemen? Nou, nu dan toch maar naar Lens, die dan wel er een kleine versnelling uitgooit. En dan uiteindelijk de bal over de achterlijn lopen, ze dus bij Wijnaldum trouwens. En dan levert dat PSV nog een hoekschop op. En dat is dan het zijn voor de luchtmacht van achteruit dat ze zich nog een keer voorin mogen melden. Bouwma was op weg naar het strafhoekgebied, maar kijkt om op het juiste moment. Want er gaat gewisseld worden aan de kant van PSV. En ik denk dat hij naar de kant gaat. Er lopen nu twee naar de kant, Strootman en Bouwma. Nee, het is Bouwma inderdaad die naar de kant gaat. En voor hem komt dan Timothy de Rijk nog even in het elftal. 3-2, 86 minuten. Een hoekschop voor PSV zal dan de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Zou die doeltreffend worden afgerond. De Rijk gaat zich naast Marcelo melden. In het strafgebied van NEC daar staan ook Lens en Wijnaldum en Locadia. Dat lijken mij niet de beste koppers eerlijk gezegd. Waarbij uh, Mertens de hoekschop gaat trappen. Vier minuten nog te gaan. Het is 3-2. Met permissie nog even drie seconden blijven hangen om te kijken wat er met die hoekschop gebeurt. Mertens trap. Bal wordt bij de eerste paal doorgekopt. Bijna voor de voeten van Marcelo. Die hem in tweede instantie toch nog voor de voeten krijgt. Maar er dan geen kracht meer aan kan meegeven. Staprolletje in de handen van Babels. Frank Wielaard, Ado Den Haag tegen Feyenoord. Zeven minuten officiële speeltijd nog. En Feyenoord jaagt al een helft lang op een doelpunt. In ieder geval een aansluitingstreffer tegen Ado. Dat 2-0 voor staat. Dankzij een prima eerste helft en een ook zeer effectieve eerste helft. Want de kansen die Ado kreeg hebben ze er ook meteen ingeschoten. In tegenstelling tot dat Feyenoord doet een slechte eerste helft voetballen. Een heel behoorlijke tweede helft toch nog. Zeker als je naar de kansen krijgt. Want die heeft Feyenoord wel degelijk gehad. Een stuk of 4, 5. Maar allemaal dus gemist. En nog steeds blijft Feyenoord jagen om die ene goal in ieder geval te maken. En Ado onrustig te krijgen. Maar dat laatste dat lukt voor ons nog niet. Bal over de zijlijn. Feyenoord mag gooien. Halverwege de helft van Ado. Nelom gaat dat doen. Schaken wil die bal niet echt hebben. Die loopt weg. Kijkt ook even achterom. Pellen hoeft eigenlijk die bal ook niet zozeer te hebben. Immers maakt ook geen aanstalte om richting de bal te gaan. Dus gooit uiteindelijk Nelom maar de bal richting het hoofd van Omiru In de hoop dan uiteindelijk die tweede bal, de beroemde trainer Staal, tweede bal te kunnen opvangen. Dat lukt hem zelfs ook nog. Via Martins Indy zijn we dan wel weer terug bij Mulder, de doelman van Feyenoord. Maar zo kan de ploeg uit Rotterdam wel weer een nieuwe aanval gaan opbouwen. Via Jan Maat over de rechterkant kapt hij de bal naar binnen. We gaan even naar Bob eerst. Ja, want Utrecht scoort weer uit een corner. Daar zal de tweede keer vanmiddag dat Herenveen zich laat foppen. Nu is het de corner van de rechterkant. En Mike van der Horen, de andere centrale verdediger, scoort nu ook. Jan Wouters deed het eerder in de wedstrijd met de streep. Van der Horen doet het met het hoofd. En Herenveen kan weer van vooraf aan beginnen. 2-4, de nieuwe tussenstand. Richard van der Maat, kunnen de 11 uit Arnhem nog iets tegen de 10 uit Waalwijk. Heel weinig. Ik vind ze onmachtig. De laatste 20, 25 minuten. Het begin van de tweede helft was goed. Van 2-0 op 2-2. Maar na de goal van Sander Duits van 11 meter... hebben we Vitesse eigenlijk niet heel serieus meer gezien. Wel af en toe wat dreiging. Wel het spel meer op de helft van RKC. Maar het is allemaal niet goed genoeg. Vijf minuten nog in deze hele spannende wedstrijd. Leuk, interessant, hectisch. En RKC natuurlijk dichtbij een nieuw seizoen in de Eredivisie. En dat is toch knap voor dit kleine clubje. Laagste begroting van de eredivisie. En nu toch op de drempel van weer een jaartje op het hoogste niveau. Kalas heeft de bal terug naar Veldhuizen. Maar die kant moet het natuurlijk niet op. Veldhuizen dan weer terug naar Kalas. Alle spelers van RKC op de eigen helft. Chommer, zojuist ingevallen bij Vitesse. Speelt de bal dan eindelijk naar voren naar Havenaar. Dan wordt er hard ingezet door Ramos. Overtreding inderdaad en de vrije trap voor Vitesse. Dat natuurlijk haast heeft. Theo Jansen zojuist tegen een gele kaart aangelopen gaat die vrije trap nemen. Gritste de bal toen hij over de zijlijn was beland uit de handen van een steward. Kreeg daarvoor de gele kaart van Scheidrechter Vink. De vrije trap genomen op het hoofd van Havenaar en dan in de buurt ook nog van Boni. Maar het is Zoet die de bal klemt vast heeft en is dus ook dit gevaar voor RKC weer voorbij. Vier minuten nog en de extra tijd en RKC staat voor tegen Vitesse 3-2. En ook Nak blijft in de Eredivisie met dank aan een routinier van 36 jaar. Ragnar. Ja, Je kan niet veel voorspellen in voetbal, dat is wel gebleken de afgelopen jaren. 5-3 staat het, een gewonnen wedstrijd voor Nak. En Anthony Lurling knuffelt iedereen. Een publiekswissel natuurlijk, dat zag je aankomen. Want wat was hij belangrijk? Misschien had hij rood moeten krijgen, maar hij speelde fenomenaal, zeker in de tweede helft. 5-3 voor Nak. En nog altijd is hij niet uitgeknuffeld bij zijn ploeggenoot op de bank. Anthony Lurling, still going strong, 37 volgens mij. Daar is nog wel Bonavazia voor Rode JC naar De moesje uit het wedstrijd gehaald in de tweede helft. Nou, net als Malky, maar we gaan eventjes naar Andy. Het feest is compleet voor Ajax. Het is 5-0 geworden. En de doelpunten maken na een mooie aanval van Ajax is invaller Danny Hoese. Hij scoort 5-0 en wat staat hij te gelunderen? Frank de Boer aan de zijkant, want hij weet het zijn derde titel op rij als trainer van Ajax is een feit, dat was het al heel lang. Maar dit is een mooie aportioze. De 5-0, prachtig doelpunt van Danny Hoeze. Ajax in de slotfase op 5-0. niet meer. We kijken naar de laatste minuut in Breda, denk ik. Want we zitten al in de extra tijd. 5-3, het laatste fluitsignaal van Kevin Blom. Een fenomenaal spannende wedstrijd. 5-3 na een 3-1 achterstand voor NAC Breda. Anthony Lurling, wat is hij goed. Hij wordt wel eens een matenaar genoemd, maar hij is ook een fenomenale speler. En dat zeker op zijn leeftijd. Nak. Dat gaan we komend seizoen terugzien in de Eredivisie. En van Rode JC is dat maar zeer de vraag. Malki en de Moesje, dat koningskoppel, zeker in de tweede helft, onzichtbaar. Dat heeft Nak goed gedaan. Nak wint van Roda. En of we Roda dus terug gaan zien volgend jaar op het hoogste niveau. Of we Ruud Brood binnenkort nog zien. Ik durf mijn hand nu niet voor in het vuur te steken. Want Roda verliest met 5-3 in Breda. Ajax, Willem 2. Het aftellen is begonnen, Andy. Ja, feest hoor in de arena en dat is uh, toch wel heel erg leuk. En verdient Ajax een goed seizoen. Champions League, loodzware pool, tegen allemaal kampioenen. tegen Manchester City, tegen Dortmund en Real Madrid. En dan gaat makkelijk afluiten, denk ik. Want de armen gaan omhoog. Jawel! Ajax is kampioen van het jaar 2012-2013. Het seizoen 2012-2013. Een overwinning op Willem 2 van 5-0. 33 gespeeld, 21 keer gewonnen, 10 keer gelijk en maar 2 keer verloren tot nu toe. Nog 1 wedstrijd te gaan en wat een feest op het veld. En wat een triestheid natuurlijk voor Willem II, want zij zijn officieel gedegradeerd. Hard gewerkt de Tilburgers het hele seizoen, maar helaas het was maar 1 jaartje. Het was mooi, maar bedankt en tot ziens. En voor Ajax is het gewoon... Prachtig en wat een feest. Ik zie uitgelaten spelers. Die ontlading is toch wel erg groot. En het publiek op de banken staand, juichend, springend. En dat is drie op naar vier op een rij. Dat is een groot spandoek bij het sfeervak van 4-10. En boven mij zie ik een aantal vlaggen hangen van de landskampioenschappen van 2010 zelfs. 2007, 2005, 2012. Natuurlijk vorig jaar helemaal teruggaand. Tot de allereerste keer en daar komt straks in het midden een vlag bij als Ajax gehuldigd gaat worden. We gaan weer naar de wedstrijd waar nog spanning zit, Frank Wielard, Nee, hè, er zit geen spanning meer, Ado Feyenoord. Nee, nee, nee, je zou er aan alle kanten graag spanning in willen zien. Maar er zit geen enkele spanning meer op. De laatste minuut officiële speeltijd loopt. Ado leidt tegen Feyenoord met 2-0. Feyenoord heeft de kansen gehad om de aansluitingstreffer te maken. Sterker nog, kansen genoeg gehad om hier nog te winnen. Uiteindelijk vijf minuten extra tijd krijgen we erbij. Vanwege alle blessurebehandelingen die er ook zijn geweest nog in de tweede helft. Dus het is nog niet helemaal gedaan, maar als je naar de Feyenoorders kijkt en naar de houding van de spelers, dan weet je dat is hier absoluut gespeeld. Feyenoord komt niet meer in aanmerking voor de tweede plaats in de eredivisie. ADO komt nog wel in aanmerking voor de playoffs voor Europees voetbal. Omdat uh, het... Uh... Drie punten gaat inlopen op ploegen die daar ook nog in de buurt staan. Heerenveen onder andere is er daar een van. Heracles staat daar nog in de buurt. Kortom, ADO heeft nog wel wat om voor te spelen in die laatste competitiewedstrijd volgende week. Bij Feyenoord is het klaar. Het is 2-0 voor ADO. Gaan wij even naar Richard van der Manen, want daar is het nog spannend. RKC Vitesse. 3-2 voor RKC. We zitten in de extra tijd. Vijf minuten zijn erbij gekomen. Is ook wel logisch. Veel blessures. Veel wissels gezien in die tweede helft. Een strafschop benut door Sander Duits. En die penalty heel heel belangrijk voor RKC. Want ze zijn oh zo dicht bij handhaving op het hoogste niveau. En het is een knappe prestatie van RKC. Zeker in deze wedstrijd als je het bekijkt. Lange tijd met tien man moeten spelen. Maar het is nog niet voorbij. Daar is Boni. Boni met 31 doelpunten dit seizoen. Komt maar niet los van zijn tegenstander. Mosselveld. is Zojuist door Koeman ingebracht. Een uh, verdedigende wissel. Natuurlijk consolideren die 3-2. Het is allemaal te begrijpen. Het is allemaal logisch. Want RKC staat met een man minder. En Vitesse drukt. Zo af en toe toch wel op, dat, uh, op die verdediging. Op dat doel van RKC. Maar speelt niet goed. Laat daar geen misverstand over bestaan. De corner wordt gekopt door Boni. Oei, oei, oei. Maar net voor de lijn gepakt door Zoet. Dit was zo'n moment waarop Vitesse had kunnen scoren. Maar het blijft voorlopig. Bij 3-2 nog een minuut of 3,5. 4 in Waalwijk. Vier wedstrijden inmiddels ook alweer afgelopen. Rakers Twente 1-1. Herveen Utrecht 2-4. VVV Groningen 0-0. En AZ Pek 4-0. PSV op de drempel van de voorronde Champions League was. Ja, weer met de hak over de sloot. Weer moeizaam. Maar het is waar wat je zegt. 3-2 PSV NEC in de inmiddels zesde minuut van de extra tijd. Waarin nog wat gerommeld is. Nog wat geruzied met scheidsrechtersballen. Spelers het bepaald niet met elkaar in de scheidsrechter eens waren. Zo heeft Nijers het nog bijna moeilijk. Op het eind nu is er weer gerommel als NEC natuurlijk haast heeft. En PSV dat de bal zo lang mogelijk bij de cornerflag van NEC wil vasthouden uiteindelijk toch kwijtraakt. Maar NEC verdedigt zo snel uit dat het naar de oordeel van de scheidsrechter weer te snel gaat en dat opnieuw moet. En zo krijgt PSV in ieder geval de tijd om de troepen weer in achterwaartse richting te verplaatsen. Het gebeurt allemaal in de 96e minuut zoals gezegd. Er zouden 4 minuten extra tijd bij komen. Terwijl Lens nu nog een gele kaart krijgt omdat hij een bal weggooit. Daar heeft Nijhuis gelijk in denk ik. PSV... Wil hoe dan ook de overwinning over de streep trekken. Dan zal daarvoor NEC ik denk, nog een kwestie van seconden van het lijf moeten houden. De bal door Willems, weggetrapt. Wild voor de voeten van Wil. Een van de invallers speelt de bal in het duel met Mertens. Bal voor de goal komt hier de beslissing. Locadia niet bij het spel. Het is 4-2. En daarmee is het gedaan. En golf de opluchting van de tribune. Jurgen Locadia invallen zorgt ervoor dat PSV wint. En zorgt er toch normaal gesproken ook voor dat PSV zich... In de voorronde van de Champions League mag melden. Tenzij, tenzij, tenzij en misschien is het verstandig om die reden is een kijkje te gaan nemen bij Richard weer. RKC Vitesse. Malwijk bij RKC, Vitesse inderdaad. 3-2, de voorsprong voor RKC. Spannende minuten nog hoor, hier in het Mandemakenstadion. Want Vitesse was zojuist dus dichtbij met die kopbal van Boni. Weer zo'n lange trap naar voren, richting Van Ginkel. Bal wordt weggekopt door Drost. Dan komt Havenaar flink inzetten in het strafsopgebied van RKC. Alles weg nu natuurlijk. Mosselveld ramt die bal naar voren, opgevangen door Van Anolt. 3-2 en oh, wat is RKC dichtbij handhaving in de eredivisie. Maar Vitesse jaagt op de 3-3. Van der Heijden schuift de bal weer een diepe richting van Arnold. En dan zit daar opnieuw een been tussen. In dit geval van Martina. Belangrijk. Bal over de zijlijn. En dus weer wat adem voor RKC. Nog een minuut en een klein beetje. Van der Heijden maakt zich los van zijn directe tegenstander. Gaat het strafschopgebied in. Voorzet richting Chomme Die mist de bal. Opgevangen na het wegwerken van RKC. Aan de rechterkant nu door Ibarra. Verliest het duel van Van Peppe. Geeft dan een deal. Dat is niet slim. En Van Peppe, ja, een lach op zijn gezicht. Goed. Gooit die bal dan achterloos naar achteren en weet dat er weer een paar seconden gewonnen zijn. Wij gaan nog even kort naar Frank Wielaert. Ja, penalty voor Feyenoord. In de laatste minuut van de extra tijd Pelle is het slachtoffer van het in de mangel genomen worden door Wormgoor. En Omeru uiteindelijk levert dat een hoekschop, of een hoekschop, een penalty op. En die gaat Pelle dan zelf nemen. En nog even, was wel aardig trouwens. Coutinho die zoekt de spits van Feyenoord op. Bokst even met de Italianen. Vervolgens zoekt hij zijn doellijn op. En uh, Pelle doet zijn uh, kousen goed om de aansluitingstreffer te maken. Doet er niet zo gek veel meer toe. En hij jaagt de bal over. Dat kan er ook nog wel bij. Bij Feyenoord lukte vandaag helemaal niets. Het is afgelopen. Ado wint met 2-0. Inmiddels ook afgelopen PSV-NEC 4-2. Gevoedbald wordt er nog bij RKC Vitesse Richard. Het is net afgelopen, man. Uitzinnige vreugde. En in een cirkeltje staan ze daar te dansen, te springen. De spelers van de RKC. Zij spelen ook volgens Weer ...in de eredivisie. Een huzarenstukje in deze wedstrijd. Want lange tijd moest de ploeg van Erwin Koeman, die nu het publiek bedankt... ...lange tijd moesten zij met 10 man spelen door de domme, domme rode kaart van Bukari. Maar dat had uiteindelijk geen dure vervolgen. 2-0 stond RKC voor. Vitesse kwam terug tot 2-2. Maar de strafschop die terecht werd toegekend voor scheidsrechter ging... ...werd onberistelijk binnengeschoten door Sander Duits. Daarmee vergroot RKC... De Oorsprong op Rode EC. Vier punten. En dus zijn ze veilig. En wat kunnen we dan nog zeggen over Vitesse. Het kampioenschap zat er dit seizoen niet in. Ze waren er af en toe dichtbij bij die eerste plaats. De tweede plaats zit er ook niet in. En de derde plaats, dat moeten we volgende week afwachten bij de laatste speelronde. De Nederlaag dus voor Itesse. Dat komt hard aan. Maar het belangrijkste is voor RKC dat zij veilig zijn volgend seizoen. Dus opnieuw in de eredivisie te bewonderen zijn. Heerlijk uh, feest je daar in Brabant. RKC blijft in de Eredivisie. Wij gaan harder praten. En die houtkamp, wat in Amsterdam zal het ook feest zijn. Wat dacht je, wat dacht je. Prachtige shirts hebben de spelers aangetrokken gekregen. En wat gek, allemaal hetzelfde rugnummer. Rugnummer 32, oftewel de kampioenschirts. Het rugnummer 32 staat natuurlijk voor de 32 e titel. Uh, even een mededeling voor de mensen die allemaal buiten staan te wachten op het arena park. Om half vijf worden de spelers daar ongeveer verwacht. En hier binnen zitten we te wachten op de huldiging. Het is stil en ik heb het al eerder vanmiddag gezegd. Het is een beetje alsof je op 12 uur zit te wachten op oudejaarsavond... ...als het vuurwerk losbarst. Het vuurwerk is in de wedstrijd geweest met de 5-0 voor Ajax... ...met Sigtorsson, met Eriksen, Fischer, Siem de Jong en Danny Hoese... ...die allemaal scoorden. En nu staat het publiek, staat het publiek, letterlijk allemaal te wachten. In 1918 was de eerste titel. En in 1957 was het de eerste titel in het betaalde voetbal. Nu drie keer op rij voor de ploeg, de club die op 18 maart 1900 is opgericht. En Frank de Boer en zijn mannen staan er klaar voor de speaker... Gaat Bert van Oostveen denk ik aankondigen die de schaal straks zal uitreiken. Maar wat veel belangrijker is, de man die hem echt gaat uitreiken is een grootheid. Een hele fijne voetballer altijd geweest, Rob de Wit. Hij gaat de schaal uitreiken aan de aanvoerder van Ajax. De uitslagen op een rijtje Ajax tegen Willem II dus 5-0. PSV NEC 4-2, ADO Den Haag tegen Feyenoord 2-0. RKC Vitesse 3-2, VVV Groningen 0-0... NAC Rode EC 5-3, AZ Pexolle 4-0... Heerenveen FC Utrecht 2-4 en Heracles tegen FC Twente 1-1. Dan gaan we naar de consequenties voor de stand. Na 33 wedstrijden. Ajax is dus de kampioen van Nederland. Hoorde u net van Andy. PSV gaat voorronde Champions League spelen. Theoretisch kan Feyenoord nog gelijk komen. Maar 62 saldo tegen 25. 37 verschil. Daar durven we wel wat op te zetten. Dus PSV wordt tweede. Feyenoord staat derde. Vitesse vierde. Utrecht is over Twente heen. Gewip vijfde, zes, Twente. En dan om die zeven en achtste plaats. Groningen heeft 43 punten. Heerenveen 42. ADO Den Haag met 40. En ook AZ met 39... Die doen nog allemaal mee voor die plaatsen volgende week. Herakles is veilig. NAC is veilig. NEC is veilig. PEC Zwolle is veilig. RKC Waalwijk is veilig. Komen op 34 punten. Roda JC gaat na competitie voetballen. VVV Venlo, ook uit Limburg, gaat na competitie voetballen. En Willem II uit Tilburg is gedegradeerd vanmiddag. Zometeen het uitreiken van de schaal. Reacties vanuit het hele land. Verder hockey, wielrennen en motorsport. Allemaal na het uitgestelde NOS-journaal van 2 uur. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Twelve jaar geleden besloot het Westen in de nasleep van 9-11 te interveneren in Afghanistan.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 Landskampioen Ajax wordt om half vijf gehuldigd op de Arena Boulevard naast het stadion. De Amsterdammers werden vanmiddag voor de 32e keer landskampioen na de 5-0 overwinning op Willem II. De Tilburgers zijn door deze nederlaag rechtstreeks gedegradeerd naar de Eerste Divisie. Premier Rutte heeft op het Bevrijdingsfestival in Utrecht de vrijheidsvlam ontstoken. Daarmee is de nationale viering van Bevrijdingsdag officieel begonnen. Voordat hij de vlam aanstak, vertelde de premier wat vrijheid voor hem betekent. Op 14 plaatsen in het land zijn gratis bevrijdingsfestivals aan de gang. Op 40 podia treden in totaal ruim 250 artiesten en bands op. Bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met een concert op de Amstel in Amsterdam. En daarbij zal ook aanwezig zijn Prinses Beatrix. De Britse conservatieve politicus Nigel Evans ontkent de beschuldigingen van seksueel misbruik van twee mannen. De vicevoorzitter van het Britse Lagerhuis heeft geen idee waar de aantijgingen vandaan komen. Volgens de Britse omroep BBC heeft de 55-jarige Evans... de afgelopen vier jaar twee mannen van begin twintig aangerand en verkracht. Hij is vanochtend na langdurig verhoor op borgtocht vrijgelaten. Een man die voor dood werd achtergelaten op een strandje bij Gorkum... bleek bij nader inzien toch nog in leven. Twee jongens vonden gisteren het lichaam van de man... bij het strandje buiten de waterpoort. De gewaarschuwde ambulancedienst probeerde de man te reanimeren... maar besloot na een tijdje dat dat geen zin meer had. Het lichaam wordt afgedekt. Wanneer de technische rechercheurs later het lichaam onderzoeken... voelen die tot hun verrassing een hartslag bij de man. Er is niets bekendgemaakt hoe het met de man gaat en wie het is. Tot slot het weer, zonnig en droog, middagtemperatuur 16 tot 20 graden. Op de stranden is het door de wind van de zee iets minder warm. Morgen loopt de temperatuur in het binnenland op tot maximaal 24 graden. Dinsdag opnieuw warm, maar aan het einde van de dag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ernstig ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht tussen afrit Markelo en afrit Rijzen. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Er staat 4 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Oosterbeek en afrit Wageningen staat 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht kan beter omrijden vanaf knop het over de A50 en de A15. Op de A27 Almere Utrecht staat voor Utrecht Veemarkt 2 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires?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 Goedemiddag, Ajax is juist dus voor de 32e keer kampioen van Nederland geworden. Willem II werd met 5-0 verslagen. Het feest in de arena en die houtkamp. Ja, is groot natuurlijk. En wat een week is het geweest voor Amsterdam. Met een prachtige kroning. Maar de koning is er. Maar we hebben hier een keizer. En dat is toch wel Frank de Boer. Die voor de derde keer met Ajax op rij als de grote baas kampioen is geworden. De 32e keer dat Ajax kampioen is. En nu komt Peter Beense het veld op. En dat wil wat zeggen. De Amsterdamse volkszanger zingt het We Are The Champions. De schaal is uitgereikt. Aan Sim de Jong door Rob de Wit, ex-FC Utrecht, ex-Ajax. Uh, hij is als hij het goede 50 jaar van dit jaar. En hij was een grootheid in zijn tijd. Moest helaas met voetballen stoppen. En mooi was de ontvangst die hij kreeg in de arena. Robby de Wit, voor altijd Ajax ziet staat er op een groot spandoek. En hij reikte de schaal uit aan uh, Siem de Jong. En dan kijk ik nu naar waarbij links. En dan zie ik spelers, alle spelers op het veld staan met die schaal. Gaan een uh, ere ronde houden, schieten ballen het publiek in. Het publiek dat uh, massaal is gebleven op die 100 meegereisde Willem II supporters na. En dan gaan we dus straks nog het feest buiten krijgen op de Arena Boulevard. Om half vijf worden de spelers daar verwacht. En dan is het feest echt daar. Voor de 32e keer heeft Frank de Boer, en ik zeg met name Frank de Boer, ervoor gezorgd dat Ajax kampioen is geworden. In een roerige tijd bij Ajax. Met de tijd met uh, Johan Cruijff en de problemen. Wie... Werd de grote baas, hij heeft de rust bewaard en heeft ervoor gezorgd dat er een team op het veld stond. Frank de Moer met het kampioensshirt aan, met het rug nummer 32, loopt tussen zijn spelers. Want Ajax is kampioen. Peter Beense zingt. Het, uh, uh, oh, we krijgen zo meteen dat is ook wel aardig. Ik had het over al die vlaggen waar de titels op staan van Ajax, vanaf 1918 tot uh, nu aan toe hangen er uh, mooie grote vlaggen met wat Ajax bereikt heeft, of de kvb beker of het landskampioenschap. Tot nu toe staat dat tot en met 2012, maar er is één klein plekje opengehouden in het midden van het stadion van de arena, en het hoogtepunt moet dan worden dat daar de vlag van 2013 komt te hangen met enorm uh, uh, uh, uh, vuurwerk zal dat gepaard gaan. En dan weten we het helemaal zeker. Ajax is kampioen. Op dit moment alle spelers met een ere ronde bezig. Begeleid door een klein beetje vuurwerk. Maar het echte grote vuurwerk moet straks nog gaan komen. En daarna het grote feest op de Arena Boulevard. Ajax wint met 5-0 van Willem II. En is kampioen van Nederland. En die houtkamp zit daar boven in het stadion. Edwin Cornelissen loopt op het veld. Probeert mensen te kijken en heeft volgens mij. De doelman van de Ajax te pakken. Van harte, hoe bijzonder is deze titel voor jou? Heel bijzonder. Elke, elke titel die je kan pakken als uh, voetballer, als topsporter is bijzonder. Want ja, je maakt er niet altijd mee. Oh, dat er al dat zien de jongen over Eén keer kampioen worden is natuurlijk iets. Maar drie keer op rij, dat is de truc hè? Zeker weten. Dat, dat kunnen niet velen ja, zeggen. Ja, ik ben blij dat ik dit mee kan maken. Wat is het geheim? Het geheim. Altijd hetzelfde doen wat we eigenlijk normaal doen. Geen andere dingen doen. En mooi hè, die atmosfeer. Zeker, zeker. Stanita. Niet van. Ja, Kenneth Vermeerda, een van de kampioenen van Ajax. Straks nog uh, hockey Amsterdam tegen Oranje Zwart. We hebben ook uh, wielrennen, de tweede etappe in de Giro. En motorsport, de MotoGP van Gerez de la Frontera. Hans van Lozenhoort. Ja, en daar kijken 111.000 toeschouwers op dat circuit van Jerez naar een bloedstollende strijd. Met name op dit moment om de tweede plaats in de MotoGP-klasse tussen wereldkampioen Gorge Lorenzo en de jonge held Gorge. Uh, en de jonge held Mark Marquez. En wie gaat er naar de leiding? Dat is Dani Pedrosa, de teamgenoot van Marques. Hij gaat op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Daar lijkt het wel op. Op de vierde plek Valentino Rossi, vijfde uh, Crutchlow en zesde Bautista. Maar het duel om de tweede plaats is nog niet gestreden. Nog vier en een ronden te rijden op dat circuit van Gires. En de spanning zal zeker tot de laatste ronde voor blijven duren. Dani Pedrosa op kop. Maar zijn banden worden heel hard minder. Dus ze kunnen nog hele dingen gebeuren, met name in die laatste paar ronden. Gaan we naar andere motoren, maar meer de oerend Hart motoren op de cross. De motocross in de Grand Prix Port van Portugal, eh, Sebastian Timmerman. De eerste man zit er al op, hè? Eerste manche in de MX2. En daar was uh, helemaal geen spanning in die op een na belangrijkste klasse van uh, de motocross. Want Jeffrey Herlings, vorig seizoen al wereldkampioen geworden in die MX2 klasse, heerst in dit seizoen. Ja, mocht nog niet overstappen naar de koningsklasse, naar de MX1. Zijn uh, teambaas Stefan Evans, die wil dat hij nog een jaartje ervaring opdoet in die MX2 klasse. En Herlings heeft voor zichzelf maar een mooi doel uitgezocht, namelijk het rijden van een perfect seizoen. Alle manches in de 17 Grand Prix, de 34 manches. Wil die dan maar gaan winnen en hij is in ieder geval prima op weg tot nu toe... ...want ook de 11e March, de eerste March van deze zesde Grand Prix... ...heeft Herlings namelijk gewonnen in Portugal... ...op het lastige circuit van Aigueda. Zo nu en dan een heel technisch circuit... ...en andere delen van het circuit zijn keihard... ...daar kan je de snelheid snel opvoeren. Herlings had als snelste getraind, pakte ook de kopstart... ...stuurde als eerste de bocht in naar links... ...en was in de eerste ronde al zes seconden sneller... ...dan al zijn concurrent. Hij liep verder alleen nog maar uit... En in de resterende deel van de wedstrijd uh, lapte die bijna alle rijden. Slechts negen rijders uit het veld van 26 eindigde in dezelfde ronde als Herlings. Herlings dus één. En daarachter had hij ook nog eens het geluk dat zijn directe concurrenten... voor zover hij die heeft, in de strijd om de wereldtitel... zijn teamgenoot Jordi Tixier, die tweede staat in de stand om de wereldtitel... en de andere Nederlander Glenn Koldenhoff, die uh, derde staat, veel fouten maakt. En eigenlijk niet lekker in, die, in deze eerste markt zaten. Tixier wordt slechts zevende en Koldenhoff wordt dertiende, dus loopt Herlings ook nog eens uh, ver uit in die stand om de wereldtitel. Herlings dus superieur in de eerste mars En straks, net na vieren, dan mag hij het opnieuw gaan proberen. Op weg wellicht naar zijn twaalfde manche zegen, want dan start de tweede mars. Terug naar de chef van de feestcommissie in de arena en die houdt dan. jongen wat een vuurwerk. En wat is het toch altijd een prachtig moment om bij een landskampioen te komen. Of dat nou PSV... Ajax of uh, misschien ooit nog wel eens Feyenoord uh, is. Het is een uh, genoegen om erbij te zijn. En Ajax is dat feest uitgebreid natuurlijk aan het vieren. Dat Vaandel 2013 landskampioen is onthuld. Een enorm vuurwerk volgde en heel veel rood en wit om me heen. Met slingers en al dat soort zaken. Ballen die het publiek in worden geschoten. En Ajax is en blijft de kampioen. Was de kampioen en blijft de kampioen. Drie keer op rij. En als ik naar beneden kijk, dan zie ik spelers met vlaggen. En zich zeer wel vermaken. Ik ben benieuwd of Groningen nog gehaald wordt volgende week. In ieder geval gaat het feest hier nog lang door. En een van die spelers die ik beneden zie staan, is een speler die met een aantal... Uh, assist vandaag belangrijk was en teruggekomen is op het oude nest. Tien jaar geleden werd hij ook al kampioen met Ajax. Dat was de eerste keer, toen speelde hij nog niet zoveel. Met Edwin ze staat bij Ryan Babel. Nou, dat is genieten, hè? je terugkeert bij Ajax en dan nog kampioen worden ook. Ja, ja absoluut genieten, ja. Ja, ja. Hoe bijzonder is het voor jou in het bijzonder? Ja, het is mijn eerste, dus um, voor mij natuurlijk speciaal. En, um, ja, ik ben er uh, in mijn eerste periode heel dichtbij geweest. En uh, toen mocht het niet zo zijn. En uh, ja, dit jaar wel. Ja, precies. Want je bent hier natuurlijk uh, niet zomaar gekomen. Hè? Je hebt er voor moeten betalen om hier te komen. Is dit dan de ultieme voldoening? Um, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Ik ben natuurlijk uh, geblesseerd geweest. Dat was uh, denk ik uh, uh, de domper van het seizoen. Maar uh, uiteindelijk op tijd terug om... Uh, om uh, ja, toch uh, mee te doen met kampioenschap. En het hart, dat ligt dus echt bij Ajax, hè? Sorry? Het hart van jou, dat ligt dus echt bij Ajax? Ja, mijn hart is uiteindelijk hier geboren. Dus hier zal ik altijd uh, mijn grootste hart hebben.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 Some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Ah. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cars to the stars. She's up all night to the Daft Punk en Get Lucky. Hans van Lozenoord, je hebt de finish van de MotoGP. Ja, we zitten in de allerlaatste ronde en het is werkelijk ongelooflijk spannend. Marquez zit vlak achter Lorenzo, het duel om de tweede plaats. Nu probeert hij aan de binnenkant er langs te komen. Hij is er langs, schiet rechtdoor, daar bijna de bocht. Lorenzo komt weer terug op de tweede plek. Ze zitten 2,5 seconden achter, achter Dani Pedrosa. wiens banden helemaal versleten zijn. Die verliest enorm veel terrein, maar blijft aan de leiding. Marquez... De sensatie van dit seizoen. De winnaar van de grote prijs van Texas. Twee weken geleden. Hij heeft alles geprobeerd. Hij sneed hele bochten af. Over de Curbstone. ging die aan de binnenkant. Met zijn ellebogen door het gras. Spectaculair om te zien. De man die debuteert dit seizoen in het wereldkampioenschap. En de leiding deelt in het kampioenschap. Met de ervaren Gorgo Lorenzo. Nog steeds zitten ze vlak bij elkaar. De laatste kilometer is begonnen. De laatste kilometer van de grote prijs van Spanje. Op het circuit van Jerez. Marquez heeft nog één kans. Dan moet hij nauw komen voor die laatste bocht. Hij probeert het. Aan de binnenkant, hij probeert het en daar raken ze elkaar. Marques tikt Lorenzo aan. Lorenzo vliegt bijna uit de bocht komt heel ruim terug. Pedroza wint de grote prijs van Spanje. Marquez wordt tweede. En Lorenzo ja, die zal boos zijn. Die gaat naar de wedstrijdleiding, tenzij de wedstrijdleiding zelf zegt van, ja, dit kan niet wat hier gebeurt. Marquez, die deelt gewoon een tik uit, want die verremt zich. Die komt te laat uit in de laatste bocht. Terwijl Valentino Rossi als vierde is afgevlacht. Kjot Prutslo was vijfde. Bautista als zesde. Hier gaan we zeker nog op terugkomen. Een bikkelhard gevecht tussen drie Spanjaarden met de sensationele marques en de verslagen Lorenzo. Ajax is voor de derde op een volgende keer landskampioen geworden. Nou weten we nog van twee jaar geleden dat die schaal niet heel bleef. Uh, Andy, is die is hij nog heel? Nou, ik zag Deli Blind op een gegeven moment het podium opkomen. En daar stond die schaal heel mooi klaar. En uh, daar liet hij hem al bijna uit zijn handen vallen. En ik uh, heb vernomen dat hij hem daarna ook nog een keer uit zijn handen heeft laten vallen. Uh, lekker is dat. Ik zie nu Ryan Babel. Misschien dat er nog een deukje extra in die schaal zit. Want ik kan me na FC Twente herinneren. Was hij toen niet onder de bus zo'n beetje Ja, precies. Mogen. Met de tongen volgens mij erbij. Oh, Dat was nog uh, met, uh, met Ajax. Ja, nou ja, in ieder geval uh, is die schaal nog meer gehavend. Ik zie nu Ryan Babel met die schaal onder zijn arm. En aan de andere kant zijn zoontje uh, weglopen met uh, die schaal. Nou, Dat zijn mooie momenten. Overigens Babel, die in 2004 uh, met Ajax echt wel kampioen werd. Hij kan zichzelf dat niet meer herinneren. Maar toen uh, uh, heeft hij zijn debuut gemaakt. Speelde wel niet al te veel. Uh, maar toch. En nu zijn... Uh, die schaal is weer teruggehaald door uh, Paulsen op het veld. Er uh, ligt heel veel confetti op het veld. En de spelers gaan natuurlijk graag met alles en iedereen om de foto. Met die schaal. De zeer begeerde schaal. Omdat Ajax het uh, uh, zo een mooi moment is geweest. Met al die Denen, overigens, die in Ajax uh, hebben gespeeld dit jaar. Uh, Eén daarvan is een man die gehaald werd van NEC. En bij uh, Edwin Cornelissen staat: Lasse Schöne. Lasse Schöne, ja, dat is waarvoor je naar Amsterdam bent gekomen, hè? Ja, dat was een goede keuze geweest, hè? Dat blijkt wel. Ja, het is een fantastisch seizoen. Ik heb natuurlijk, uh, ja... Dit, dit is is wat je hoopt als je hier naartoe komt. En uh, nou ja, zo'n seizoen met... Uh, ja Voor mij natuurlijk zoveel speeltijd. En uh, nou, een fantastisch jaar. En, uh, en nu sta je met de, met die ding op je nek. Ja. ja, precies. Hoe beleef je dan dat kampioensfeest? Nou, tot nu toe is het is geweldig. Dus je ziet die mensen ook blij te zijn. En, uh, je ziet hoe, het, le hoe het leeft. En, uh, nou, dit is... Uh, ik hoop niet dat het mijn laatste keer is. Nee, precies. Want uh, ja, je kan natuurlijk kampioen worden met een wedstrijd tegen FC Twente. Zoals dat eerder gebeurde. Nu tegen het nietige Willem II. Uh, ja, dat is een beetje een moeilijker wedstrijd in dat opzicht. Hè? Want je hebt eigenlijk alleen maar te verliezen. Ja, dat heb je sowieso als je Ajax speelt. Maar, uh, nee, maar dat moet wel gebeuren. En, uh, ik denk dat ook een manier, een manier waarop uh, te laten zien hoe, hoe goed dit team is. En, uh, ik denk dat het een tik verdiende is dat wij, uh, dat wij die schaal vandaan hebben gekregen. Ja, en uh, ja, dat smaakt dus naar meer lijkt mij. Dat smaakt naar veel meer. Ja, last schöne in gesprek met Edwin Cornelissen. Uh, inmiddels is de competitie in het buitenland ook nog steeds bezig. Belangrijke wedstrijd op dit moment bezig in België. Anderlecht speelt tegen Standard Luik. Wedstrijd is een kwartiertje bezig. Staat nog altijd 0-0. En de Merseyside Derby in Liverpool. Tussen Liverpool en Everton. Ook net begonnen 0-0. gaan zo naar het mannenhockey. Maar eerst de laatste ronde bij de vrouwen. Want er vielen nog een paar beslissingen. De Terriers Den Bosch 0-3. SJRC Nijmegen 3-0. Laren Kampong, dat is belangrijk. 2-0 omdat Amsterdam... Oranje-zwart in 2-2 eindigt. Hurley-Mop is ook belangrijk. Onderin 4-3. Althans voor mop dan. En hdm Pinoké 0-0. Allemaal belangrijke uitslagen, want dat wil zeggen dat Den Bosch, dat was al bekend natuurlijk, de winnaar is van de reguliere competitie, gaan tegen Laren spelen. Want Laren plaatst zich als vierde voor de play-offs. Den Bosch gaat Laren ontmoeten en Amsterdam en SCRC gaan elkaar treffen. De Terriers gaan na een eenjarig verblijf weer terug naar de overgangsklasse. En Nijmegen en Mop uit Vught, die spelen de play-outs. Dan gaan Gaan we naar het mannenhockey. Amsterdam, oranje, zwart. Gerard de Groot, Amsterdam mag wel hopen, maar dat is niet reëel. Hè? Nee, dat is absoluut niet uh, reëel. Theoretisch is er nog een mogelijkheid dat Amsterdam nu vijfde op de ranglijst... met 44 punten na die uh, 21 wedstrijden met een doelsaldo van plus 24. Kampong staat vierde, drie punten daarboven. Doelsaldo plus 31, dat gaat meetellen als Kampong verliest. Vandaag spelend tegen Laren en Amsterdam wint. Maar dan moet Amsterdam zeven treffers goedmaken ten opzichte van Kampong. Daar gelooft natuurlijk niemand meer in. En als laatste gelooft daarin de coach van Amsterdam, Taco van der Hoonert... Die al afscheid van de play-offs nam na de wedstrijd het verlies tegen Bloemendaal hier in het Stadion. Toen zei hij, onze eindspurt is iets te laat ingezet. Een heel slecht begin had Amsterdam zonder de geblesseerde Takema van dit seizoen natuurlijk. En uh, Floris Evers, hij was er een halfjaartje uit. En in die periode verspeelde Amsterdam veel en veel te veel punten. De landskampioen is er dus uh, niet meer bij... Tenzij, tenzij, tenzij, maar je zei het al, dat is niet reëel. De andere drie, Oranje Zwart-Bloemendaal Rotterdam, hebben zich wel geplaatst. Onderaan wordt het ook wel aardig vandaag. HGC, één puntje onder Scharweide. Als AGC wint van Pinoké en Scharweide verliest van Bloemendaal. En dat is reëel, dan ontsnapt de HGC alsnog. Nou, we gaan het allemaal eens bekijken. Oranje Zwart tegen Amsterdam in het Wagenstradion. Drie minuten gespeeld, 0-0. with a game. Vijf jaar geleden een dikke hit voor Coldplay. Viva la vida. En daarmee komen we aan het einde van dit derde uur van Langste Lijn... op de zondagmiddag. Vele beslissingen vielen in de voorlaatste ronde in de Eredivisie. Nog even alle uitslagen op een rijtje. Ajax tegen Willem II werd 5-0. PSV NEC 4-2. ADO Den Haag Feyenoord 2-0. RKC Vitesse 3-2. VVV Groningen bleef 0-0. NAC Rode EC 5-3. AZ Peek 4-0. Heerenveen Utrecht 2-4. En Herakles tegen FC Twente werd... En wat zijn dan die echte consequenties? Ajax is voor de 32e keer landskampioen vanmiddag geworden in het betaalde voetbal van de eredivisie. Althans niet alle 32 in het betaalde voetbal, maar wel dus de 32e maal landskampioen. PSV plaatst zich voor de voorronde van de Champions League, want die tweede plaats kan ze op basis van doelsaldo volgende week niet meer ontgaan. Onderin zijn de beslissingen ook gevallen in de zin dat Roda JC en VVV Venlo de nacompetitie gaan spelen en dat Willem II na een eenjarig verblijf in de eredivisie andermaal. ...teruggaat naar de Jupiler League. Gaan wij zo vlak voor drie nog even naar Geert de Groot... ...bij Amsterdam tegen Oranje Zwart. 8 minuten gespeeld en Oranje Zwart, de koploper in de competitie... wil graag winnen in het Wagener Stadion natuurlijk... om als koploper ook de reguliere competitie te eindigen. Dan heb je thuisvoordeel in de play-offs. En dat Oranje Zwart scoort na 8 minuten 1-0 uit een strafcorner... via Sander Baard. Oranje Zwart dus op weg naar die koppositie. Daar lijkt het althans op. Het, het gevolg van het hockey, verder de Giro d'Italia... met de tweede etappe, een ploegentijdrit. We hebben ook motocross en motorsport. En natuurlijk reacties uit het hele land van alle voetbalvelden.